Ja, ja, ja. Dit is uh, dus een uh, speciale aflevering van tussen App en vloed. Alleen het heet uh, gewo toevalliggewijs gewoon of FM. We gaan uh, eventjes nog het laatste uur inluiden. Doen we met uh, dit uh, fijne nummer. En dat nummer fijne nummer dat heet uh, van... Van Kees Mayfield. Het nummer heet uh, Twitch. Wel, dat is hem dus niet. Ik moet gewoon, een beetje jammer, een beetje jammer. Ik eh, telde dus gewoon niet goed af, maar dit, dit moet hem zijn. Dit is hem dus, dit is hem dus. Dit is Twitch dus, van Kees Mayfield. Veel was dat, uh, met het nummer Twitch. Wat uh, zo leuk is, is uh, dat dit nummer ook nog eens een keer bij de cd-presentatie uh, in het jasje gestoken werd door de Cosmic Carnaval. Uh, grappig is, uh, als ik het, uh, de credits van het uh, boekje van de uh, Many Colored Beasts oversla, dan zie ik ook de naam van Gerben van Etten opduiken. Dus de harmonica die we hier op dit nummer hebben kunnen horen, is van Gerben van Etten. En uh, dat het nummer ook nog eens een keer door de Cosmic Carnaval is uh, gespeeld, wekt dan dus geen verbazing. Vindt trouwens wel leuk dat uh, de eerste uh, uh, singer songwriter nauwelijks is doorgebroken, al gelijk gecoverd wordt door een andere band die ook bezig is om door te breken. Dat vind ik wel, uh, vind ik wel wat hebben. Uh, inmiddels uh, weer uh, terug van weg geweest, uh, nou ja, ze, is er, uh, ze heeft hier al uh, door uh, erbij gezeten, is uh, Fabiana Dammers. Het is wel, uh, wel een apart uh, avondje zo, uh, om niet te, te, te hoeven te spelen, denk ik. He? Ja, het is, uh, ik ben echt blij, want ik uh, voel uh, <laughs> vrij brak, <laughs> dus ik <laughs> ja, maar goed ook die wat zei jij Pascal van de Beek? Ja, want je pakt het aan de stem, hoor. Ja, nou ja, goed. Ja, beslist. Niet beslist. Uh, dat, het, het, het, er is wel weer zo'n sfeertje aan het ontstaan... zoals uh, de, de eerste avond dat je hier toen uh, was met, uh, met gitaar en al. Oh ja, dat was heel leuk, ja. ja, het was ja. Echt, uh, dat is ook bijna gigantisch uit de klauwen, uh, geloof ik. Want ik geloof dat het twaalf uur, half één... Het ging nog net geen licht worden, geloof ik. <lacht> de volgende dag. Uh, maar goed, uh, Kees Mayfield heeft uh, dit, uh, dit nummer geschreven. Twitch, begin ik nog met, uh, met het... Uh, you should have seen... The Way You Dance, daar begin ik dan mee. Nou, dat bleek dus niet het goede nummer te zijn. Um, ja, Fabiana, want uh, we hebben nog, uh, nog dingen wat we van jou draaien... maar ook wat je zelf leuk vindt in dit uur. Ja. En we gaan het nog even hebben over het album... wat officieel uit gaat komen op 31 augustus. augustus. Ja, de, single, uh, de eerste single komt uh, in juni al uit. Een soort van teaser naar het album toe, zeg maar... Hmm. En uh, al mezelf 31 augustus officieel. En dan twee weken daarna. Of tenminste in ieder geval in het begin van het najaar. Ja. Is dan de cd-presentatie. En we zijn nu volop aan het uh, werken aan de planning. Mm -hmm. Voor de promotie. En uh, de single is net gedrukt. Videoclip is bijna af. En... Uh, ja, ik sta op het punt om drie contracten te tekenen. Dus het wordt wel uh, een restige uh, tijd. Het, wordt, het, het, het begint nu echt spannend uh, te worden, begrijp ik, hieruit. Uh, ja, het is uh, spannend, maar ik ben er ook wel blij mee. Ja? Dat, uh, Valt er ja, ook iets af van... Ja, er is nu een soortement van uh, mannen uh, uitge, uitgezet... Uh, waar je nu aan... Ja, je wel, verder uit kan Ja, het is wel fijn willen. om een soort van... Uh, dat je weet van, oké, okay, dit gaat nu gebeuren, dat gebeurt dan en zo. Mm -hmm. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel spannend. Want... Uh, ja, ik, ik weet niet, ik kan niet zo goed uitleggen. Het is een beetje een gevoel van... Uh, je weet niet hoe dat allemaal loopt. loopt en wat ja. er allemaal van je verwacht gaat worden als je ja, op dat punt belandt, zeg maar. Ja, uh, er kan dus zeg maar uh, aan je getrokken worden. Als, uh, maar ja, dan heb, ja je dat nog, uh, dan, dan heb je meteen ook meteen een goede manager. Dat gebeurt niet. Om het maar zo te zeggen, of zo. Of, ja, uh, nee, precies. Hij ah, Zelf ben ik... ook Ja, ja, ja, ja kuch mag gewoon. Zelf weet ik heel goed wat ik niet wil. Ja. En dat is wel af en toe moeilijk. Want je zit wel met... Uh, verschillende belangen. Je probeert natuurlijk alle belangen te behartigen hmm. en tegelijkertijd moet je, wil je ook natuurlijk je eigen dingen, eigen pad. Maar ja, hoe verder je komt, je moet natuurlijk altijd, ja, je kunt niet alles alleen doen. Nee. Dus uh, uh, is, is dat prettig dat je dat je een goed management achter je hebt staan die ja. ook zaken voor jou uit de wind haalt. Heel houden, fijn, want, ja? absoluut. Want het is ontzettend veel werk. Ik heb nu ook pas gezien in de laatste twee jaar hoe ongelooflijk veel werk het is om. Uh, een bepaalde taak op je te nemen. Het is gewoon echt al, alleen al een, da een dagtaak wat een publisher heeft. En een dagtaak wat een, een boeker heeft. Het is gewoon ongelooflijk. Uh, zeker als je dan ja, professioneel muzikant bent. Mm. Is het eigenlijk niet haalbaar om het zelf allemaal te doen. Dus het is heel fijn dat mensen het uit handen nemen. Tegelijkertijd leef je natuurlijk wel weer een stukje in van, ja. van, je, van je vrijheid. Ja. En dat is weer wat... Uh, ja, wat in het begin heel benauwd voelt. Maar aan de andere kant het is natuurlijk, eigenlijk moet je het ook gewoon als zakelijk kunnen zien. Ja. Als zo'n manier om jouw muziek nog verder aan de man te kunnen brengen. Hmm. En natuurlijk wel met je grenzen. Want ik, ik, zou, ik, ik heb natuurlijk altijd mijn grenzen waar ik niet overheen ga. Ja, over grenzen gesproken. Want uh, bewaken zij ook de grenzen bijvoorbeeld uh, van, van dingen die jij uitbrengt. Hè? En dus als er iets uitgebracht wordt, dat het niet ergens... Uh, ja, je rechten. Ja, ja, dat soort dingen. Dus, ja, dat uh, wordt allemaal besproken. Ook alle contracten, die lees ik allemaal grondig na. Bespreek ik met verschillende mensen... Dat ik ze teken uiteraard. En ja. Je gaat niet over een nacht thuis, maar dat. Absoluut niet. Nee, nee, nee. En uh, ja, natuurlijk, je, het is niet dat je, je, je. Als je een samenwerking aangaat, is het altijd geven en nemen. Dat hoort er ook gewoon bij. Mm. Maar het, het is natuurlijk wel zo dat je moet opletten dat je niet een burgercontract tekent of dat je aan iets vastzit ja, waar je niet aan kunt houden. En daar kun je ook best over uh, in onderhandeling gaan. Mm -hmm. En uh, dat is wat ik nu waar ik nu dus mee bezig ben. <laughs> Nou, ik, ik, het, het, het, is, het is, ja, voor ons, we hebben je al een. sinds, sinds het moment dat je hier binnen kwam stappen met die gitaar. Uh, toen moest het album nog opgenomen worden. Ja. Uh, we dat, helemaal, uh, dat proces hebben we helemaal gevolgd. Dus, ja. uh, en uh, we vonden het ook uh, heel leuk om dat proces met jou mee te mogen volgen. Uh, je hebt er ook een inkijk uh, in gegeven van, uh, van wat je allemaal doet. Uh, dat, daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Om dat ook eens van nabij uh, te mogen meemaken. En dat jij dat bent, dat, dat vinden wij alleen maar weer prettig. Uh, omdat we dat, uh, ja, dat, dan zie je wat het dus met zich mee uh, brengt. Het brengt heel, heel veel met ja, zich mee. Uh, dat, ja. dat realiseer ik mezelf nog niet eens. En dat uh, ben ik blij omdat je dat uh, dus gewoon vertelt. Um, je hebt iets uh, meegenomen. De, de Night Songs. Een uh, track. Welke track was het ook even gauw? Uit uh, mijn um, hoofd 13. <laughs> Oké. Okay, dan moet ik me even zoeken. Want uh, dat is een track. Uh, ja. Daar is ook... Eén Opname van op YouTube te vinden. Dat klopt inderdaad, er is ooit een clip bij opgenomen. En uh, dat is, nou, die komt ook op mijn album in een heel nieuw jasje. Ik heb hem gehoord. Ja, klopt. Je ja. Al, heb je ik heb hem al stiekem al op al luisteren. Heb je een preview ja. gehad? Ja. En die is dus niet op internet te vinden, helaas, maar sowieso wanneer mijn album uitkomt. En dat is, uh, ja, het is eigenlijk een combinatie, met mijn album, van een aantal liedjes die ik geschreven had in de afgelopen jaren. Mm -hmm. En uh, nieuwe songs. Een combinatie daarvan. En in, allemaal in, uh, ja, in een soort van geheel. In een, een samensmeltende productie. Met ja. Uh, ja, wat vollere songs. Maar ook gewoon ballads. En, uh, heel, het is ontzettend afwisselend. Maar Blind het is echt heel mooi geworden. Het is echt, uh, ik ben er heel trots op. En ja. Het, ja, het, het gevoel komt ook heel goed naar voren. En het wordt nog meer benadrukt. En, uh, ja, ja. Het is echt een, een soort van... Uh, Kokon gehoord als je er naar nou luistert Ja, ik ben ook vereerd Dat ik die, die sneak preview heb uh, Mogen beluisteren En uh, je weet echt niet wat je meemaakt ik, ik ken hem gewoon van de versie Zoals die uh, op All This Craziness uh, staat hè, Op de EP uh, zoals uh, die, uh, <laughs> En zoals die ook uh, op de videoclip uh, Is uh, ja, te zien Ja, klopt maar de versie op het album is uh, ja, totaal anders wat er wat gaat. Um, eerst even nog, even nog over Blinded. Uh, dat nummer dat heb je nog niet zo gek lang geleden ergens uh, laten horen. Wat ja. deed dat met de mensen die daarna zaten te luisteren? Uh, nou, ik, heb ik weet niet welke optreden je precies naar hebt Nou ja, een maar... optreden, het was een besloten... Je hebt iets uit oh, uitgelegd, uh, geloof ik, ergens bij. Dat, dat, ik zit dat even... Te ja, ik heb meerdere... Ja, dat is een nummer waarbij ik altijd vaak reacties inderdaad krijg. Ja. En ja, ik heb van huilende mensen tot... Uh, tot ja, echt. Ik heb van alles meegemaakt. Ik vond het echt wel schuldig. Aflappen, zo. Maar zo is het dus niet bedoeld. Uh, voor die mensen die dus uh, willen weten. Nou, dit is dus de Blinded versie zoals we hem kennen. Zoals we hem eigenlijk al vanaf 2010 hier uh, bij CFM uh, ja. laten horen. Uh, maar uh, we weten allemaal dat hij over een tijdje, dus ergens in september, gaat hij heel anders uh, klinken. Maar dit is nog zoals je hem kent uh, op YouTube. Maar ook nu komt hij uit de speaker. Dit is Blinded van. Fabiana aan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 was hem. Elliot Smith heet de man. En uh, het is weer uitgezocht uh, door uh, Fabiana. Um, jij hebt iets met, uh, met deze Elliot Smith. Ja. Heb je hem, heb je hem wel eens, uh, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wie uh, dit vaak op staat? Uh, nou, niet alle dagen, want dan zou ik weer uh, iets gedeprimeerd gaan ben ik bang. Ik ben, ja, ik bedoel, het is zo gevoelig. En ik hou van alles stijle muziek, dus het is niet dat ik het elke dag constant op heb, maar ja, op momenten wel. Ik vind het heel heel mooi. Ja, gevoelig ook. Eigenlijk hetzelfde als met Bright Eyes. Het is ja... Heel meeslepend, de teksten, de muziek. Ben jij ook prachtig. iemand die uh, erg mee, mee, meesleept, uh, die zich laat meeslepen in het verhaal, in het liedje ja. of, of wat dan ook? Ontzettend, ja. ja. Dat, uh, dat, dat uh, ja daar kan opzetten. ik me ook niet te vaak opzetten, want uh, anders dan ga ik ja. helemaal, uh, ga je dat je kan dan niet meer functioneren. Ga, ga, ga je dan echt een... Uh, je snot het nu al. Maar als nee, maar je ik snot er, uh, er nu vanwege mijn keel Ja, dat, <laughs> weet, ik, dat, dat <laughs> weet ik. Maar ga je dan op een andere. Moeten we dan de tissues in de theedoeken erbij gaan nee, halen? Nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee, dat ook weer niet. Maar nee, als je even je dag niet hebt, als ik echt mijn dag helemaal ja, niet ja. heb, dan nou dit ja, dingen... som, soms zet ik wel eens wat op. Omdat je, als je echt in een bepaald groep wil gaan zitten. Ja. Maar ook niet altijd, anders dan, uh, wordt het met te zwaar, denk ja. ik. Maar los, los ervan, uh, stemming krijgen en stemming opwekken is natuurlijk ook uh, interessant als jij bezig bent om een liedje te schrijven, denk ik. Ja, het, is, uh, het geeft een extra. Ik vind, ik, wat ik altijd heb met artiesten, als het me, ik vind het heel belangrijk dat het me... Het, kan, het kunnen alle stijlen zijn. Ik heb niet echt een voorkeur voor één stijl. Ik, ja. ik luister ook naar metal en zo. Maar als het maar gewoon me raakt of zo. Dat ik, dat ik iets bij voel. En dat heb ik bijvoorbeeld bij de muziek van Elliot Smith. Heb ik dat ook? Ja. Los van het feit dat ik zijn, zijn ja, arrangement echt super vind. De opbouw van zijn liedjes en ja. de akkoordkeuze vind ik ook echt heel mooi. Maar uh, ja, dat me ook echt raakt. En ja. uh, zijn stem, heel authentiek stemgeluid. Niet, ja. uh, Kijk jij ook naar uh, op zo'n manier ook naar artiesten of naar de uh, muzikanten. Die, uh, die de, uh, altijd naar een bepaalde vorm van authenticiteit? Ja, dat vind ik wel heel. Dat spreekt me heel erg aan. Ja. Het is, uh, maar ja, goed, iedereen heeft ze. Ja, het spreekt me heel erg aan om te horen als ja, dat iemand echt een eigen iets heeft of zo. Dat vind ik uh, altijd bijzonder. En, uh, hmm. Ja, het, het gaat eigenlijk meer om een gevoel. Het is soms, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Mm. Maar als, als ik een gevoel bij iets heb, dan, uh, dan maakt het ook niet uit wat voor stijl het is. Of, uh, nee. Maar dat is vaak wel bij inderdaad niet de meest gangbare of tenminste uh, wel bij authentieke muzikanten. Of, ja. Stemmen, dat je niet... Uh, ja. ik he, ik heb, ik heb, die, die komt weer gewoon hier uit dit land uh, vandaan. Uh, heeft uh, in het uh, jaar nadat jij hem gewonnen had, heeft ook meegedaan aan die uh, grote prijs. Celine Cairo, heb je er wel eens uh, van gehoord? Ja, zeker. Ja. Uh, vind jij dat zij ook iets uh, authentieks heeft? Uh, ja, absoluut. Met die twee ja. muzikanten, Mart Jeninga en uh, Matthijs Liefwaard. Ja, ik heb echt een, uh, een favoriet nummer van haar. Ja, laten we horen. Um, want toen hebben we toevallig samengespeeld op uh, FIFA 400. Dat was uh, van het, het blad FIFA Toen ja. waren we allebei geselecteerd. Ja. En hebben we ook allebei opgetreden. En toen had zij dat nummer gespeeld. Het heet volgens mij iets met The Dark. Of in, into, uh, in, the, in, the, in the Light. In the Light. Ja, ja, dat vind ik een heel mooi nummer. Dus dat, lijk, ja, um, dat is, dat is nou heel leuk. Want die heb ik ook net klaarstaan. Oh, dat dus klaar? dus <laughs> ja, want dat, uh, dat, ja, dat vind ik ook. Ja. Dat, dat, dat gewoon, soms heb je dat je iets hoort. denk je nou, Dat vind ik mooi. Ja. Maar het is ja. ook een mooi nummer. Ja, absoluut. We gaan even naar Celine Cairo luisteren. Hier is uh, In The Light. En ik ga zo dadelijk, want ik ben in alle consternatie, ben ik nog eens een, iemand vergeten. En dat is het telefoontje wat hier uh, was geweest. Jarl van Malta. Dus die moeten we zo dadelijk nog uh, gaan bellen uh, voor het uh, nachtverhaal. Dat is, uh, dat is voor de tweede keer dat ik hem vergeet. Maar we gaan hem, we gaan hem, we gaan hem bellen. Uh, dit is Slim uh, Cairo met uh, In The Light. was dat uh, van Slim uh, Kaido En je zei het al, mooi uh, Fabiane, want uh, je bent uh, in dat, dat, dat opzicht hebben jullie dit nummer dus uh, ook samen gedaan? Dat vind ik uh, nee, we hebben het niet samen gedaan, maar we hebben samen opgetreden op dezelfde oh. uh, ja, het was dus, uh, van Viva, de ja. blad. Ja. En uh, uh, ja, Viva 400 we waren beide geselecteerd in uh, 2010 als soort van een van de uh, 400 uh, meest uh, ja. Aan stormende talent ja. Pardon ja. En toen zijn we gevraagd om daar op te treden En toen ja. speelde zij ook dit nummer En ik speelde een, een eigen nummer weer En uh, ik vond het een heel mooi nummer Dus uh, ja, het is, uh, het is blijven hangen zeg maar Ja, dit, dit, dit, dit is ook een beetje mijn nummer Wat, uh, wat op uh, het uh, album terug is uh... Ja we uh, gaan iemand erbij halen die jij ook kent. Ja. Uh, we kennen hem natuurlijk van de avond dat we hier een. Uh, een, een, een positief label. Ja, ja, niet alleen een positief label, maar ook een poëzieavond en een uh, gedichtenavond hebben uh, gehad. Oh ja, dat is prachtig. Ja. Ja. Met Marco mis. En met Susanne van Balen en Jarro van Walter. Jarro, goedenavond. Goedenavond, wat leuk om Fabiana te gaan zo Ja, ja uh, oh. ze is niet helemaal bij stem, maar. Uh... Nee, ik hoor dat ze een beetje ziek is misschien is. Een beetje verkoud of zo. Eh, uh, nou? Ben je verkouden? Uh, ja, ik ben verkouden. <laughs> nou, veel <bijdenschappen>, je wel. <laughs> goed, uh, Jarl, want uh, jij hebt uh, nog een nachtverhaal. We zouden hem bijna zijn vergeten, maar uh, gelukkig hebben we nog een extended versie vanavond uh, tot 11 uur. Dus, uh, dus we gaan hem uh, gew gewoon uh, nog doen. Uh, om half 11, dus drie kwartier na uh, dat we je eigenlijk je hebben al aangekondigd. Maar goed, we doen het alsnog. Uh, je nachtverhaal, heb je uh, iets opgediept uit het verleden? Nou, ik heb iets uh, van het recente verleden, Het heet Inkt. En uh, het vond ik vond het zelf een mooi gedicht ook, dus uh, ik hoop dat jullie het ook mooi vinden allemaal. Nou, ik uh, ben, benieu ben benieuwd, en niet alleen ik, maar ik denk uh, de rest ook uh, hier, want die willen dat gra graag horen. Laat maar horen, Jarl. Oké, okay. Inkt. Ik ben de kracht achter de letters in het boek. Ik ben datgene wat men achterlaat bij schrijven op papier. Ik wacht rustig af in de binnenkant van een pen. Ik maak letters, bouwstenen van woorden, een verhaal. In de diepe, donkere nacht, transformeer ik. Wordt meer dan alleen inkt. Ik maak me los van het papier. En stijg boven het verhaal uit. Het boek, het boek is nu leeg. Geen letter meer te bekennen. Alleen een hoop is aanwezig: een hoop dat mensen blijven dromen. Nee. Dus uh, vind ik wel leuk als je dan op een gegeven moment een nachtverhaal uh, aankondigt. Uh, I Wonder was dat uh, van, uh, van Fabian de Dammers. Uh, ja, dan moet ik iets uh, klaar hebben staan. En uh, dan ben ik, uh, zoals we wel eens hier bij CFM zeggen... Als je dingen niet klaar hebt staan, dan ben je een prutser. Uh, dus ja... Dat verwijt mag je best maken vanavond uh, rond uh, 7 minuten over half 11 op Hemelvaartsdag. Dus uh, dat, dat is ook helemaal niet, uh, niet uh, erg om dat uh, te doen. Uh, dit is iets uh, wat ik ook uh, heel erg uh, bijzonder vond. Daar kwamen de mensen van Halfway Station mee. Leuk. Uh, halfway Station is uh, de, de band van uh, Rick Korswagen en uh, Elman Plaisier. Die uh, hebben... Drie albums uh, gemaakt. Uh, het laatste is uh, bij een echt officieel label uh, Excelsior uitgebracht. Uh, maar wat wij uh, hebben uh, min of meer meegekregen van ze, dat was uh, van de band Luik. En die hebben een, uh, een album uh, gemaakt. Uh, dat is alweer een tijdje uit. En dat is een bijzonder album uh, geworden, ook bijzondere muziek. En dat, dat album dat heet Als En we draaien het titel onder. If you from my MUZIEK wind... Dat was hem. Helemaal. En uh, dan ga je dus zo uh, in het uh, verhaal uh, mee. <laughs> dus uh, de platen vergeten uh, af te kondigen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was Halfway Station met Moonshine. En uh, daarvoor hoorden we Luik. Met Aals. Uh, de een kwam me mee aanzetten. Dat, was, uh, dat waren Rikke en Elma. Die kwamen met Luik aanzetten. En die zeiden op een gegeven moment. Van, Dit is uh, heel bijzonder. dat we, Als je dat draait. Uh, dan uh, dan doen we je niet uh, 1 2, 3 meer weg. Nou, dat heb ik uh, dus ook gedaan. Ik, ik ben ook uh, gelijk om. Want het was één nummer wat ze lieten horen. En ik heb uh, al een tijdje uh, draai ik het titelnummer van, uh, van het album, Aals, uh, het titelnummer dus. En Halfway Station zelf met, uh, met een van uh, de nummers die ze vooruit hadden geschoven, namelijk um, dat nummer heette uh, Moonshine. Ja, en dan heb ik nog iets uh, klaarstaan. Uh, track hier twee. En er was er uh, ooit een meneer die zei van, die, die gaan we straks nog wel even doen. Dat, uh, is dat, uh, vind je dat goed? Dit is een uh, request uh, van uh, Chicks and Strings, kan ik me nog herinneren. Ja. Goed hè? Ja, dat, dat staat me nog wel uh, een beetje bij. Uh, dit uh, is uh, een nummer, uh, nog even. Uh, ja, ze zit me gewoon heel stiekem over mijn schouder heen uh, te kijken. Maar dit is toch echt een track van, uh, van, uh, van uh, haarzelf. Uh, het nummer heet All is Craziness. Dit is uh, Craziness, uh, trackje 2 van het uh, album. Uh, wat Old uh, is Craziness ook heette, de, de EP. Uh, die gemaakt, terwijl gewoon mijn hele verzameling uh, door de twee aan uh, <laughs> ik, ik vind dat, je moet er een plaatje van maken eigenlijk. Als je ziet wat, uh, wat ze allemaal aan het doen zijn. En een beetje aan het kijken van, uh, van wat heeft hij allemaal uh, in zijn uh, verzameling zitten. Ja, dat tip ik allemaal in de loop der tijd dat ik uh, samen met Marcus dit programma doe. Uh, Bij uh, elkaar uh, gescharreld, dus dat, uh, dat, is, dat is wel grappig. Uh, de, ja, ik zie ook hier iets uh, van de saunabout, zie ik uh, iets voor, voorbij komen. Dat uh, moet ook maar weer eens. Uh, zijn onder het kopje Haarlemse helden, om het uh, maar zo te zeggen. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is heel erg leuk. Uh, ik, ik, ga, ik ga kijken hoeveel uh, tijd ik heb. Ik heb nog wel tijd over. Kak mooi. Waar we mee begonnen zijn, sluiten we ook mee. Oh, wacht even. Heeft, uh, Fabian had een request. Oh, dat, uh, dat sluiten we dan ook maar mee af. Uh, maar dan heb ik nog wel een verzoek aan, uh, aan Fabian. Als ze dan nog heel eventjes uh, aan de kant van de microfoon wil zitten, waar we je even kunnen horen. Uh, uh, dit heb ik alweer een tijd niet gedraaid hoor. Dus het is dat je me erop uh, wijst. Uh, en dat is van Jodie Moon, ik kan me herinneren in oktober 2010, dat, was een, dat, is ook, dat weet ik ook nog, dat is een dag voor mijn verjaardag geweest, de 17e, toen stonden ze in het Witte Theater, het heette de Chicks and Strings. En daar Klopt. deed zij ook al mee, Digna Jansen heet ze. Uh, Jody Moon en mij, ik en uh, natuurlijk de oprichter ervan. Ja, uh, en, uh, het is een, uh, ja, een concept dat al heel lang bestaat. Ballalmeroefen. Ja, ja, ja. Is, uh, De oprichter. Van, dus dat uh, komt elk jaar weer terug. Dus uh, er zijn altijd nieuwe dames, dus echt chicks en strings, hmm. die muziek maken, zijn dan uh, door het hele land te, te bewonderen. En uh, ik speelde daar met haar samen En nou, één liedje vond ik heel mooi Ik kan me alleen niet meer herinneren hoe het lied heet uh, Ik heb hem uh, van Who Are You Now Ja, Who Are You Now Dat, dat, dat is precies het nummer wat ik uh, ja, ontzettend gaan gaan mooi vond uh, Dan gaan we eventjes uh, naar het track En dan moet ik even goed uh, tellen Want het zijn er uh, dertien En dan moet ik track tien hebben, denk ik uh, Who Are You Now Dat is, uh, dat is, uh, dat is de titelnummer Van het, uh, uh, ja, het laatste wat ze hebben Wat ik ja. als laatste heb ik heb gelijk meteen die hele verzameling, kan ik me toen uh, nog op die dag herinneren, meteen meegenomen. Want die denk ja, dat uh, vind ik uh, nog wel, uh, dat komt nog wel uit. Uh, ze zijn wel bekend in het zuiden. Ze zijn inderdaad meer bekend in het zuiden. Maar ja. ik, uh, ik, ik kende ze al, want ze ja. hebben ook meegedaan uh, aan de grote prijs. Ja. En uh, ja, ik vond het gewoon heel mooi. Een mooie show. Ik had ze nog nooit live gezien. En uh, ik vond het gewoon, ja, om erbij te zijn, heel, uh, ook, ja, ook weer uh, iets wat je raakt. Zeg maar, ook weer zo'n liedje. En, uh, een heel mooie... Uh, Duo's zijn ze samen. Ja. Ze kunnen een mooie show neerzetten. Uh, het is een tweetal. Tweet ja, hoe heet hij ook alweer? Rolle Meets. Smeets heet hij, geloof ik. Dat, dat ik moet werd, zeggen dat uh, ik dat niet weet. Ja, staat er, Volgens mij staat het er ook op, maar dan moet ik weer, weer gaan, gaan kijken in boekjes. En ik heb het ook. Mijn, mijn kennis is uh, wat dat er gaat. Vroeger kon ik het er zo allemaal uitvloepen, maar tegenwoordig gaat het allemaal niet zo meer. Ik uh, word ook, uh, ook ik word een dagje ouder. Binnenkort uh, zullen ze misschien denk ik ook zien met, uh, met zo'n brilletje op mijn neus. Dan uh, word ik, ben ik echt een geleerde heer. Uh, maar dat ah, het is toch schandalig dat ik dat... Uh, nou, Johan Smeets, ja dat dacht ik al. Dus, uh, ik wist dat die Smeets van achter heette. Dat, uh, dat weet ik wel. Het is, het is in het al. Uh, geen familie van. Uh, is dat overigens Smeets? Als, dan denk ik aan Pinkpop. Is, is dat nog ooit een stille <laughs> droom van jou? Uh, ik... Als je over dromen mag praten. Nou ja, ik zou het natuurlijk te gek vinden Het is niet dat ik denk van Oh, daar droom ik elke nacht van Nee, hey, dat weet ik ook wel Maar, maar ik zou liever, uh, uh, Ja, nee, dat is zeker wel een van de dingen Die me te gek lijken om te doen Maar sowieso heel veel dingen wil ik nog doen En uh, het eerste is nu mijn album uitbrengen En gewoon mijn eigen ding doen En ja, Pinkpop, Pinkpop lijkt me wel te gek Vind ik een heel mooi festival Ik ben zelf ook geweest um, Maar ja, ook andere festivals natuurlijk uh, En ook een, gewoon een uh, zalen Gewoon Paradiso en uh, het verkocht een heilige musical ja. <laughs> De Dome Dome, ja Heeft, ik hou van, uh, massaal, hoor, ja, ik vind intiemere zalen spreken me meer aan spreekt me meer aan um, daar, daar ontleenden de liedjes een beetje van jou zich ja. als ik eerlijk mag zijn kijk je hoor, hebt ook intieme artiesten die ook in een Gelderdoom Dome gaan staan, uh, maar ja, ik vind de, de sfeer vind ik toch dat het, ja, dat het toch altijd beter is, kijk een eigenlijk musical kan nog wel dat vind ik dan vind dat het nog wel overkomt Maar als het te massaal is En je hebt zoiets kleins, ja, het kan heel mooi zijn Maar ik vind, het, ik vind dat intimiteit Want ik heb Damien Rice gezien in Heineken Music Hall En het was echt perfect Met uh, allemaal die mooie kandelaars op het podium mm. Het was echt prachtig nou, Dat is echt een droom voor mij om zoiets uh, te doen Damien Rice, daar werd je ook al mee vergeleken Maar goed, ik uh, vond het uh, een eer Dat je toch weer geweest bent Ondanks dat je niet helemaal uh, uh, bij stem was. Maar dat geeft niet. Je hebt het uh, ruimschoots uh, goed gemaakt. Ook Jelle Visser. Uh, hartelijk dank uh, voor de komst. Uh, ja, microfoon 3 mag ook. Want die, uh, die staat ook nog met uh, je beschikking. Uh, hartelijk dank dat je Dag geweest bent. gedaan, hebt. En uh, uiteraard zijn we ook naar jouw verdere werk nieuwsgierig. Ja, dat komt goed. Dat was hem. Deze lange versie van Alternative FM zit erop. En we sluiten af met een verzoek van Fabian het Amers. Dat is Joni Moon. En Who are you now? Tot volgende week. Dag. Long ago when there was Nothing. nothing. 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur